Herman Vriend met het NOS Journaal. Binnen het CDA worden nu gesprekken gevoerd met individuele Kamerleden. De fractievergadering, die vlak daarvoor was begonnen, is opgeschort. Volgens fractievoorzitter Verhagen zijn de individuele gesprekken bedoeld om vandaag nog te komen tot een eensgezind standpunt van de fractie over de voortgang van de formatie. Wielerjournalist Jean Nelis is overleden. Hij werd vooral bekend als wielercommentator bij Studio Sport. Met Mart Smees vormde hij tientallen jaren een vast koppel in de Tour de France. De Neel, zoals hij werd genoemd, stond bekend om zijn grote feitenkennis. Nelissen was ook jarenlang chef sport bij Dagblad de Limburger. Hij schreef boeken over wielrennen en maakte radiocolumns voor Langs de Lijn. Vanwege zijn slechter wordende gezondheid was hij in 2007 voor het laatst op de televisie. Jan Nelissen was 74 jaar. Het Openbaar Ministerie in Zweden gaat alsnog onderzoeken of de oprichter van Wikileaks zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting. Julian Assange werd twee weken geleden beschuldigd van verkrachting van twee vrouwen. De arrestatiebevel werd binnen een dag ingetrokken, maar volgens het OM is er toch voldoende reden om de zaak te heropenen. Er zouden nieuwe bewijzen zijn tegen Assange. Hij zegt onschuldig te zijn en zegt dat anderen hem proberen erin te luizen. Op zijn website Wikileaks publiceerde Assange in juli bijna 77.000 geheime documenten van de Amerikaanse defensie over de oorlog in Afghanistan. De politie Hollands Midden heeft gisteren een man aangehouden die zonder rijbewijs reed. Na controle bleek dat het de zestiende keer was dat de man daarop werd betrapt. Een aantal keren daarvan had de 40-jarige Hillegommer teveel gedronken. Toen hij voor de twaalfde keer werd betrapt, werd zijn auto in beslag genomen. En iedere keer dat hij weer werd aangehouden, moest hij zijn auto achterlaten bij de politie. En dat was dus ook gisteren het geval. Het weer, vooral in het westen zonnig, In het oosten meer bewolking en een enkele bui. Het wordt 19 graden. Morgen en vrijdag meer wolken en in het oosten opnieuw kans op een bui. Dit was het.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 Tussen 1955 en 1985 Tuurlijk heb ik weer zin in Dat is mooi, gelukkig maar goedemiddag, goedemiddag, Uit Goedemiddag, Boris. Goedemiddag, luisteraars, vooral ook Ja, goedemiddag, luisteraars We zijn er weer op een zondag woensdagmiddag Woensdagmiddag. 1 september is het alweer Gaat de, Gaat de tijd? tijd snel, hè? Ontzettend, 1 september is het alweer Maand 9 alweer ja. Week 35 Over drie maanden is het weer kerst over drie de... weken zit ik alweer in Turkije. Al? Oh? Ja. Zo? Echt waar? Zo? 22ste. heb je drie weken lang geen uitzending met me, Ruud. Oh, wat erg. Wat vervelend, hè? Komt er wel een land, niet. Dat zal toch wel? Ja. Ik hoop dat Albert -Jan komt of zo. Ja. Want Albert -Jan is zo goed bezig geweest. Hij heeft ook de telefoons gemaakt vandaag weer. Oh, heeft Albert dat gedaan? Ja. Uh, Albert Jan, chapeau, kerel. <laughs> chapeau, kerel. Chapeau. chapeau, chapeau, chapeau. Met een beetje hulp van de KPN. Heeft ja. even mogen duren? Ja, maar we kunnen weer gebeld worden. Ja. ja. Dus doe dat ook, zou ik zeggen. Ja, als je dat zou willen doen, vinden we dat best leuk hoor. Soms. Mag wel. Ja, mag wel. Um, gaan we doen vandaag? Nou, ik denk een beetje muziek draaien. Oké. Okay. Weet je ook welke? Uh, Elvis Presley. Ja. Uh, <laughs> Miller, de Millers. Ja. En, ehm... Uh, ja, je hebt het op huis gestuurd. Ik weet het niet meer helemaal uit mijn hoofd. Ik moet even denken hoor. Oh, ja, Fischer. Ja. Dat, dat leukste nummertjes ervan. Ja, Jaap Fischer. Ja, klopt. Hele oude LP van Jaap Fischer. Dames en heren, dat weet je wel. Jaap Fischer. Tegenwoordig heet hij Joop Fischer. Hij, uh, hij wil met zijn oude toestanden niets meer te maken hebben. Hij zingt nu zogenaamde maatschappijkritische liederen. Hij is uh, nog steeds leraar geloof ik aan een of andere school in Zandpoort. Als ik het goed heb. Maar in ieder geval, uh, ik heb een hele oude LP van hem gevonden. Uh, een verzamelaar waar inderdaad zijn leukste liedjes op staan. En uh, nou, die gaan we dus ook uh, iets van draaien. Maar niet, daar beginnen we niet mee. Uh, ik had vandaag, uh, ik denk nou, er zijn, ondanks dat de man al uh, meer dan 30 jaar dood is. Langer dan, meer dan 35 jaar geloof ik al. Ik weet niet, wanneer is Elvis overleden, weet jij dat? Uh, 34 jaar geleden, volgens mij. Ja, volgens mij ook, he, zoiets. Nou. Ik denk, ik neem eens, uh, ik uh, heb, uh, uh, ja, ik was nooit zo'n Elvis-fan, of ik eerlijk ben. Of nee, heerlijk. Nee, ik was nooit een Elvis-fan. Ik weet niet waarom niet, uh, maar toch, ja, het heeft allemaal wel wat. En uh, ik vond een hele leuke LP, en die heet A Portrait in Music, en dat is gewoon een verzamel-LP. waar die opstaat als uh, knappe jongeman. Ik kan me best voorstellen dat de dames staan voor vielen. Weet je zoiets ziet? Ja. Ja, ja ik bedoel, als ik dame was wat scheelt, het? Later werd hij wat patserig en zo. Maar hier zit is het echt. Het is echt een, nog een broekje, gewoon. Ja, zie je. Nog echt een, een knappe jongeman. Goed, nou, het is een oude LP. En uh, er staan ook zijn aller oude hits op. Ehm. Um, eigenlijk... Uh, in uh, 77 is hij overleden. 77 ja. Dat ja. is toch 33 jaar dan intussen. Ja, ja. Dat kan je er eens dus nagaan. Goed, nou we gaan gewoon met Elvis beginnen, dames en heren. En uh, het is een leuke LP, een leuke plaat. Portrait in Music heet hij. En zijn uh, allergrootste hit, staat erop. Dus het wordt niet zozeer iets exclusiefs wat Elvis betreft, maar meer gewoon even genieten van die herinnering aan die hele oude, lekkere liedjes. En we beginnen met Handok. die is Elvis... Presley. gezegd dat dit nummer uit 1974 komt. Nou dacht het niet. Hè? Nee, dan komt hij in de, de Nederlandse top 40. Oh, ja, toen is hij heruitgebracht een keer. Een zogenaamde re-release. Dat kan ja. natuurlijk. Dat hij daardoor in de top 40 kwam. Maar het nummer is uit de jaren 50 natuurlijk. Ja, Handok. Is dat is ook wel door. Ook, trouwens. <laughs> ja, Handok, één van de, ja, echt van de oude Elvis Presley. De, de echte rock'n'roll Elvis Presley. Toen hij in Amerika natuurlijk uh, verguist werd, vooral door het uh, huigelachtige uh, deel van de Natie. Omdat ze hem op vonden. Ze vonden hem smerig. Ze vonden hem. Uh, hij mocht ook eigenlijk niet op de televisie komen, omdat hij. Uh, te veel met zijn uh, heupen wiegde en met daarbij in de buurt zitten andere delen natuurlijk die daarbij ook mee wiegden. En uh, dat mocht dus niet. Dus het is op een gegeven moment zo ver, zelfs geloof ik zo ver gekomen dat hij een keer mocht optreden in de Ed Sullivan Show. Waar ook de Beatles beroemd gaan worden trouwens. Uh, maar dan mocht hij dus optreden, maar dan moest hij zijn obscene heupbewegingen achterwege laten. En dan mocht het, nog net. Uh, later is Elvis natuurlijk een heel andere kant op gegaan. Hij is wat zoeter geworden. Hij is wat commerciëler geworden ook. Uh, met met uh, ja, dingen als My Way en zo. Vooral uh, de tijd van die shows in Las Vegas. Maar als ik dan toch over Elvis heb... dan heb ik het toch echt over die oude rockers. En die vind ik te gek. Prachtig. Uh, dit was er een van. Handok, een nummer geschreven door meneer Leiber en meneer Stolleha. En u gaat er nog meer horen. Want op deze plaats... Deze verzameling uit 1977, dus uit het jaar dat hij overleed, staan er dus echt een aantal kanjers van hits op. En die gaat u dus ook horen de komende tijd, de komende twee uur in dit programma. Nu over naar Jaap Fischer. Jaap Fischer was beroemd uh, in begin jaren 60. Groot voorbeeld onder andere ook voor Baudouin de Groot natuurlijk, want die leek in het begin heel erg op Jaap. Later is hij dat natuurlijk volledig ontgroeid en is hij, heeft hij uh, uh, Jaap duidelijk uh, overvleugeld. Jaap is er ook op een gegeven moment, uh, ja, was een student. En in zijn studententijd schreef hij en zong hij met zijn gitaartje allerlei uh, leuke aardige liedjes. Met toen al leuke teksten ook vooral. Uh, jammer is dat hij er later afstand van genomen heeft. En dat hij er eigenlijk gewoon helemaal niks meer mee te maken wilde hebben. Toen hij weer gewoon Joop Visser heette. Zoals hij nog steeds heet. En uh, ook uh, leraar werd, uh, als ik het goed heb, op een, op een, ik dacht op een school in Sampoort. Dat uh, zou kunnen. Ik ben zo even de naam even kwijt. Uh, van die school. Hij bestaat volgens mij ook niet meer. Hij is lang samengegaan met anderen. Als ik het goed heb. Maar goed, dat kijken we nog wel even na. Jaap Fischer, Jaap Fischer dus. En uh, we draaien van zijn oude repertoire, want daar gaat het om. Een repertoire uit begin jaren 60. En dat is leuk. het is echt leuk. Uh, Luister dus maar. Want dit nummer, dat heet Om je Geld. En hier dus Jaap Fischer. Zij was 40.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 Ja, je beurs was dik en mijn hart was klein. En wat doe je dan in de kou? Ja, leuk, hè? Om die geld. Student en Roer, Jaap Fischer heeft een hele reeks liedjes geschreven... waarvan het merendeel macabere en navrante inhoud een uitdaging vormde... om veel zo niet alles te vernemen omtrent Fischer zelf. Het brein achter uh, deze spitsvondige tekst... En ja, dat is niet gelukt. Evenmin als radio- en tv-producers erin slaagden... hem aan hun communicatiemedia te binden. Men heeft zijn onverschilligheid ten opzichte van publiciteit... toch niet kunnen verklaren als een handige pose. Hoogstens heeft men nuchter kunnen vaststellen... dat het volle accent door Jaaps zwijgen juist op zijn werk is komen te vallen. Wat hij ons wilde onthullen is... dat hij zijn liedjes gewoon uit puur plezier heeft geschreven... Zoals iedereen graag iets verzamelen of knutselen. Wel nu dat plezier heeft, dan blijkt het de gretige aftrek. Uh, welke zijn plaatjes vonden, is aanstekelijk gewerkt op velen. En het zijn zulke leuke liedjes. U zult daar nog een... Ze zijn allemaal kort. Het zijn eigenlijk allemaal kleine juweeltjes. Zonder opspreuk, zonder wat dan ook. Met alleen maar een lekker Spaans gitaartje. En uh, jammer is het eigenlijk dat die uh, daar zelf altijd afstand van heeft willen nemen later en ze nooit meer heeft willen zingen, die leuke liedjes. Hij uh, heeft nog wel, is nog wel een tijdje doorgegaan met zogezegd een beetje maatschappij, kritische uh, liederen. Maar zijn oude repertoire, dat heeft hij dus verguist. Uh, om het zo maar eens te zeggen. Geboycott. Uh, weet ik het allemaal niet. Hè? In ieder geval wil hij er nooit meer wat mee te maken hebben. Nou, wij wel. En ook vele adepten, zou ik maar zeggen, ook wel. Want hij heeft nog steeds schare fans. Vooral onder wat oudere mensen die dat allemaal meegemaakt hebben in de tijd, ja, Fischer dus. Uh, we zijn helemaal een beetje erg nostalgisch, maar dat zijn we natuurlijk altijd in dit programma, Hè, toch? En uh, we gaan het nu hebben over de Millers. Het Miller Sextet, uh, we begonnen het Miller Quartet, en een groep mensen die uh, in de uh, vroege oorlogsjaren al begonnen. Het orkest is officieel begonnen in 1940. Uh, heeft uh, dus uh, eigenlijk gedurende die oorlogsjaren uh, steeds doorgespeeld, ondanks het feit dat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld jazzmuziek verboden. Jawel, al die Amerikaanse liedjes en zo, dat mocht niet. En veel artiesten, uh, waaronder ook Rita Reis en zo, en dat soort mensen, die Christiani bijvoorbeeld, hebben veel Amerikaanse nummers gezongen, maar dan gewoon met Nederlandse teksten. En wisten die Duitsers veel, want die luisterden toch nooit naar die Amerikaanse muziek. Dus was het lekker makkelijk. Dus uh, ze konden ze even goed uh, goede jazzstandards spelen. Maar uh, er werden dan gewoon Nederlandse teksten opgemaakt. En zo. En dan kon het even goed. Want dat had die Duitser toch niet door. Nou, heel makkelijk. Um, ze hebben heel lang uh, gewerkt. Ze zijn toen een tijdje uit elkaar geweest. zijn in 1956 weer opnieuw begonnen. En later nog eens. En ze zijn, op een gegeven moment hebben ze zelfs nog weer een reunie gehad. Om deze prachtige plaat te maken. Dit, dit zijn eigenlijk uh, recente opnames. Nou ja, wat heet recent? Uit uh, het eind van de jaren zestig. Uh, het is een hartstikke leuke plaat. Ik, ik, ik leerde hem eigenlijk kennen vroeger in, in Harlems Café. Dat heette De Jazz Corner. Daar werd hij eigenlijk nog steeds grijs gedaan. Daar heb ik ze ook een keer zien spelen, trouwens, een keer. En uh, deze plaat heet Het Complete Songboek van de Millers. Onder leiding van. Op uh, de Moldenaar. En wie doen er allemaal aan mee? Nou, dat ga ik u vertellen. Onder andere Pia Beck, onlangs overleden. Sammy Day, Eddie Doornbos, uh, Rob Matna, Matt Matthews, Suzy Muller, Koen van Nassau, Paul Ruijs, Herman Schoonderwald en ook bijvoorbeeld Rudy Brink, uh, de saxofonist, speelt op deze platen mee. Het is een dubbel LP uitgebracht toen de tijd bij CBS. En het is een hele leuke verzameling. Uh, en die ga ik u dus een aantal stukken van laten horen. We beginnen eigenlijk maar met twee stukken. Uh, vooral omdat het eerste stuk heel kort is. Dat duurt maar 47 seconden. En dat is dan ook de tune van het orkest. En daarna gaan we door met Chickery Chick. Wat onder andere dus gezongen wordt door uh, Sandy Day en Pia Beck. De piano en fibrofoon uh, op dit nummer is van Koen van Nassau. Dames en heren, terug naar de reunie LP van uh, de Millers. Het complete zongboek met uh, Make Nine Millers en Chickery Chick. En die gaan we achter elkaar doordoen. Juist. Roll me in a banana go, bolligal, bolligan, can't you see? Chickory chick is me. Chickory chick, challah, chala, check a la roe me. In a banana go, bolligal, bolligan, can't you see? Chickory chick is me. Every time you're sick and tired of just the same old thing, saying just the same old words all day. Just like the chicken who found something new to say Open up your mouth and start to say Oh Chickory chick-cha-la-cha-la Chek-a-la ro me in a padanaga Can't you see? Chicory chick is me. Found something you to say Open up your mouth and start to say oh, Chickory chick, cha-la, cha-la Check-a-la roaming In a padaniga, balaga, walaga Can't you see? Chickory chick is me Cha-ba-da-ba-da Dat is, dat is nostalgie, dames en heren. De plaat komt overigens uit 1972. Toen is hij uitgebracht. En toen is dus uh, eigenlijk ook dat hele Miller-verhaal weer bij elkaar gekomen. Met een groot aantal ook toch wel gastartiesten. Mensen die uh, door de jaren heen zo een beetje met uh, gespeeld hebben. Het leuke is dat op de hoes ook een, uh, een, uh, een aantal leuke foto's staan. Onder andere de oprichtingsfoto uit, 19, uh, twee, een foto uit 1942... Keurige heren in een keurig smokingpakje. Uh, het Miller Quartet heette het toen. En het bestond uit... Uh, uh, Sani D. Dus... Uh, Jan Doedel. <lacht> ja, echt waar. De man heette het ook. Uh, Joop Maten. Ab de en Paul Schrippert. En die Ab de was natuurlijk de leider van de orkest. Die is er ook altijd bij geweest. Goed. <klas> Leuke plaats. Als je hem nou wil kopen, is wel leuk. Ja? Er zijn twee cd's. Kost die 40 euro. Die Van de Millers? Ja. Zo. Nou. Uh, deze LP kost... Uh... Oh, uh, nee, de prijs staat er niet meer op. <laughs> 39,90 euro. Yes. Het complete songboek van de Millers. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, leuk dan. Ja, maar... ja. ik dubbe... vond het wel grappig eigenlijk. Ja, en dit is een dubbel LP. Dus, nou ja, hartstikke leuk. Uh, de middels dus. We gaan terug naar Elvis, dames en heren. En ik zei het u al, Elvis uh, de pelvis, zo noemden ze hem altijd, ook vanwege zijn uh, hubbewegingen... die in uh, Amerika van de jaren 50 natuurlijk verguist werden. Want wat was er ooit een burgerlijker uh, uh, decennium dan de jaren 50? Dat was toch echt vreselijk als je daar nog eens aan terugdenkt. Wat je toen al muziek had en zo, af en toe. Maar goed. Um, de rock'n'roll in 1955... gooide de hele boel op zijn kop. Want uh, ineens werd de jeugd opstandig. En ineens uh, gebeurden er allerlei uh, dingen. En werd er woest gedanst. En weet ik het allemaal niet. Bill Haley, uh, Rock Around the Clock, was een van de allereersten. Uh, die daarmee uh, daar begon. En in zijn... Volgde natuurlijk een groot aantal ruige en swingende en woeste artiesten, zoals onder andere dus Elvis Presley, Little Richard, Fats Domino, noem ze allemaal maar op, die de rock and roll ontdekten en daar uh, gigantisch succes mee hadden. Um, het volgende nummer wat wij van Elvis gaan draaien heet Jailhouse Rock, juist, en dat komt uit een film. Uit de film A Jailhouse Rocks, een eerste uh, film van uh, meneer Elvis Presley. Het nummer werd geschreven door meneer, ook weer door meneer Leiber en meneer Stoller. Dat waren uh, een beetje hofleveranciers voor de oude hits van uh, de heer Presley. En Elvis is natuurlijk uh, ontdekt eigenlijk doordat hij bij een... Uh, Maatschappijtje waar je gewoon een plaatje kon opnemen. en dan één exemplaar kreeg. Um, wilde hij een liedje opnemen voor zijn moeder? Dat heette dus That's Alright Mama. Daar, is hij, uh, daar heeft hij dat dus opgenomen. En daar werd hij dus ontdekt. En nou ja, we kennen de gevolgen. Hij werd een van de grootste rock'n'roll zangers ter wereld. en hij heeft denk ik Als ook... hij niet de grootste is. Als hij niet de grootste is, inderdaad. Als, hij, uh, als je dus nagaat dat hij nu 33 jaar na zijn dood nog steeds eigenlijk een ontzettende grote schare fans heeft. Dat, en dat blijft ook, denk ik. Heel veel mensen zijn nog steeds gek op uh, Elvis Presley. Jailhouse Rock was dit. We gaan naar uh, Jaap Fischer. Ja, uh, zei het al, leuke macabere liedjes met, met vaak toch wel gekke teksten. Zeker voor die tijd dat ze uitkwamen in het begin jaren 60. Uh, was het toch wel, uh, wel uniek en er gebeurde toch wel het nodige. Overigens nog even dat. Jena's Rock, dat zou ik nog even vertellen, dat komt uit 1957. Weet u dat ook weer? 24 september. Oh. Hij weet het altijd weer beter. <laughs> Niet te geloven. Sorry. Niet te geloven. En er was een mooie, een mooie singeltje toen gemaakt. En op de B-kant. Ja. treat me nice. Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja. Leuk, leuk om te weten. Ja, dat is leuk om te weten. Zullen we nu Jaap Fischer even doen? Ja. Siepier. Hij was in de weg gelegd voor Sipier. Tirelierlierlier. GELACH <laughs> Wat een tekst. Ja, Hij was in de wieg gelegd voor je siepia, tirelirelier. Hij was in de wieg gelegd voor je siepia, tirelirelier. Zijn rammelaar was een sleutelbos. Hij speelde dit diefje zonder verlos en had water en brood met plezier. Tirelirelier. Hij had een hok met tralies ervoor, tirelirelooi.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 en nu in een huis in een stille wijk, dieren, dieren, lijk. Ligt onder een lak en een oude cipier Met rondzicht de stank van je never en bier. En de hele familie zegt kijk, dieren, Dieren, lijk. Dieren, dieren, lijk. Zo so is dat. <laughs> Kort maar even. Tierenlierenlijk. Ja, Tierenlierenlijk. Leuk liedje. Tierenlierenlazeres. Ja, Tierenlierenloor. Tierenlierenlang. Ja, heel leuk. Ja, Fischer dus. En uh, het nummer dat heet uh, De Sibir. En nu gaat... Het zijn gelukkig vee, uh, korte liedjes dus. Er... Ja meneer Jansen, het kan. Hè? Oh sorry, moet ik nog even wachten? Nee, natuurlijk niet. Gaan zijn naar maar... korte liedjes, ja? Gaan ja, gaan uh, Dus u zult er veel van horen. Oké. Okay. <laughs> ja meneer, het kan lopen. Ja, nog één keertje dan. Dit is de laatste keer. Dit is de laatste keer. De laatste, hè? Ja, meneer Jansen. Oh. <laughs> ja, meneer Jansen. Het kan raar lopen. Ja, dit is de laatste voor vandaag. De laatste, hè? Ja. jury ja. is ook met zes man aanwezig dit keer. Oh? Met zes? Ja, dus ze hebben hun partners meegenomen. Ja, ze hebben hun partners meegenomen. Oh ja, en eentje die heeft geen partner, die heeft maar uh, zijn zoon meegenomen. Ja, dat is ook leuk. Is ook gezellig. gezellig. Ja, ze hebben een beetje bak voor... meegenomen toch? Ja, ja, ja. ja. ja vond je mee... niet lekker die appeltaart? Ja, ik vond die appeltaart lekker. Een, een van de jullie zelf gebakken heb ik gehoord. Ja, ja. klopt. Ja. Toevallig is hij ook bakker, dus dat is makkelijk. Ja, dat komt goed uit. <laughs> nou, oké, okay, de laatste naar lopen, Tenminste voorlopig, want misschien komen we er in de toekomst wel weer eens op terug. Ja, dat denk ik wel toch? Dat is we zijn... wel iets heel moois. Ja, want we zijn nu door de voorraad heen, dus we moeten weer nieuwe gaan zoeken. En in de tussentijd, vanaf volgende week gaan we de. Confrontatie doen. En dat is dus horen we voor volgende week wel. Maar we vanaf... Kunnen we straks er wel een klein voorproefje van geven? Nee, want we hebben, ik heb de leader nog niet. Dus dat hmm. uh, kan ik nog niet doen. We waren we lekker tot volgende week. Volgende week heb ik we de leader. En dan uh, gaat dat gebeuren. Reken erop. Okay. Nu, nou, vertel eens Maries, wat hebben we? Want uh, uh, ik weet niet eens wat er op lijstje stond nog. Niet eens. Amy uh, Ja. Amy Stewart. Amy Stewart. Ken je die? Ja, die ken ik. Welk nummer ken je van daar? Uh, uh, Knock on Wood. Ja, heel goed. Ja, en dat was al een cover. Want het nummer dat is origineel van Eddie Floyd. Die heeft het geschreven. En er, was, uh, er zijn heel veel versies van geweest. Vooral het Soul tijdperk. De bekendste versie is dus die van Eddie Floyd. Maar, uh, um, Eddie de, Floyd? Eddie Floyd, ja. Otto Redding heeft hem ook gedaan. Samen met Carla, met Carla Thomas. En er zijn er nog wel een aantal versies. Maar die van Amy Stewart. Dat was een, uh, ja, eigenlijk toch wel een hele aparte versie. En die heeft ook model gestaan voor de cover. Vandaar dat we deze dus genomen hebben. Hier komt Amy Stewart met, rock, uh, met uh, Knock on Wood. MUZIEK Ja, typisch jaren 70 product. Uh, de eerste ritmebox was <laughs> Dat kon je duidelijk horen. Geen drummer. Ja meneer Janssen, ja. het kan raar lopen. Ja, precies. Heel veel elektronica. En daar waren ze toen uh, driftig mee aan het experimenteren natuurlijk. Emmy Stewart met een oud soul nummer uit uh, de periode van 1965, denk ik ongeveer. Van Eddie Floyd, die schreef het uh, origineel. En uh, ik weet ook dat er een hele leuke versie is. Van uh, Otis Redding samen met Carla Thomas van de LP King Queen. Uh, die ik hem heb hem uh, van Eddie Floyd hoor. Oh ja, heb je hem oh, gevonden? Ja. Nou, het stukje horen. Laatst een stukje Laat even kijken hoor. Laat een stukje horen. Ik snel Dan kan op. mensen de... even horen hoe het echt was. Bijpakken. Ja. Ja. ja. Oh. Eftel, die Maurice die vindt ook alles in. Er stond die in een BD-80's Master Mix. Ja. Nou, gaan we even, even het origineel nee, horen. Nee, ik uh... weet het. Ik doe het maar even makkelijker. Ja. Dat is handig. Gewoon via Windows Media Player. Ja, dat gaat toch ook? Ja, dat is het echte. Ja. de Ja. Ja, maar ja, goed. Dit is de soul zoals hij toen gemaakt werd uh, in de tijd van Otis Redding, Wilson Pickett, Eddie Floyd, dat soort groten allemaal. Nog een dus. en uh, we gaan nu naar de cover. <laughs> Van, het, van de versie van Amy Stewart dan. Hè? Niet van deze, maar van uh, de versie van Amy Stewart. En, uh, wat heet dat mensen ook weer? Wat zijn nou? Annette Niekamp. Och jee. De naam zegt het al. En de nummer heet Stop de Tijd. Oh, Stop de Tijd. <laughs> ja, ik ben benieuwd. Voor goed oh. <lacht> Het goed <ligt er> voorgoed vannacht. Slecht Ontzettend. Verschrikkelijk. Hoe kun je zo plaat maken? Wat erg. Nou ja. Nou ja, er is niets meer van over. <lacht> <lacht> <lacht> je bent wel erg destructief, hè, vader? Sorry, ja, Ik zeg toch, de jury is met zes man. Ja. Ja, ze hebben allemaal klopt? Ja. Zo. Volgens nou. mij... Uh... Volgens mij vonden ze er niks aan. Volgens mij ook niet. <laughs> nou, wij danken de jury natuurlijk, dames en heren. Want voorlopig hebben ze even vrij af... Dus uh, wij danken de jury voor hun mede medewerking de afgelopen oh. <gacht> de afgelopen tijd. <hijnen> nou, oké. Okay. Juist. Goed. Jury, jullie mogen ophouden hoor. Ja, het is nu wel goed, uh, duidelijk. Ja. Dus het is... Dus, <hijnen> Ze zijn kwaad, hoor. Waar gezien. Jury, rustig aan nu. Ja, ik kan Ja. Nou, dat is wel mooi. Ik ga jullie schuif dicht hoor, jury. Ja. Maar dicht ja, dan komen ze? Komen we nooit ergens <lacht> zitten, we, zitten we? Uren zitten we te klungelen hier we alleen maar? Die destructieve geluiden. We lopen. Nou, oké, okay. dag, jury. hartelijk <lacht> dank voor uw medewerking de afgelopen drie, vier maanden en uh, tot uh, na de winter, hè? tot na de winter of zo dan? Uh, tot na we, de zomer, of, Nou ja, wie weet, we Kijken. met kerst. Ik vind het wel leuk om ze terug te laten komen. Ja, we, laten, we gaan maar hiermee stoppen. We gaan voorlopig eens even wat anders. We moeten niet elke week hetzelfde doen. Maar vraag me toch af wat de jury vond van het originele nummer. Ja. Zullen we dat even een stukje worden? Ja. Zullen we dat even aan ze vragen? Ja, vraag eens ons. Dat Zie we wel. Ja. ja. En die van Amy Stewart? Ja, die vond ze ook leuk. Ja, die vonden ze ook leuk. Nou, dat is goed. Vinden wij ook wel. Goed. Nou, zullen we dan nu uh, doorgaan met het uh, programma? Oké, okay. we gaan door naar de Millers. Ja, en uh, ik zei het u al, dat er, de Millers hadden één leuk, uh, leuk, verhaal, en dat was dat ze dus bekende jazzstukken, en dat komt natuurlijk een beetje voort uit hun. Tweede Wereldoorlog geschiedenis. Want hoe moest dat? Want van de Duitsers mocht er geen Amerikaanse, Engelse muziek gespeeld worden. Dus wat deden heel veel inventieve Nederlandse artiesten? Uh, Rita Reis bijvoorbeeld deed dat ook vaak. En nog een aantal anderen. Uh, wat deden ze? Ze, maakt, ze pakten gewoon een Engels stuk. Dat wisten die Duitsers toch niet, meestal. Want die luisterden daar nooit naar. En ze maakten gewoon, ze maken gewoon een Nederlands tekst op. En dat was een Nederlands liedje. Dus konden ze ook heel rustig gewoon die stukken spelen in, in die tijd. He, want Amerikaanse muziek, dat was natuurlijk uit Den boze. Nou, dat album, het complete songboek van de Millers. Onder leiding van de Molenaar. Dat komt dus uit 1972 toen is het uitgekomen. Dat klopt ook wel. Het werd in de tijd grijs gedraaid in mijn toenmalige stamkroeg. Uh, de Jazz Corner in Haarlem. Daar, daar, daar, daar hoorde ik hem heel vaak. Zou doen dat ik hem ook gekocht heb natuurlijk. Want ik vond het zo leuk. Um, Don't Get Around Much Anymore is een stuk dat geschreven werd door uh, Duke Ellington, Bob Russell en de Molenaar. En de Molenaar die heeft de Nederlandse tekst gemaakt en um, ik, ik kan het me vooral goed herinneren, omdat ik het in de tijd toen ik nog met uh, het kwartet van Willem Kreuger speelde uh, Billy B. Jacket om het zo maar te noemen toen speelden wij dit ook. Dus vandaar dat ik het uh, ook daarvan mocht we weer heel erg goed ken. Het liedje heet Het Katerliedje. Don't get around much anymore. Nu in de uitvoering van The Millers. Waarom krijg je steeds weer. Een kater? Bijna iedere keer. Van het drinken zo'n kater. Van nu af aan geen druppel meer. Het is een leerzame les.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 steeds weer, bijna iedere keer, van het drinken zo'n kater, van nu af aan geen druppel meer. En zo'n van nu af aan geen druppel meer. Ja, mooi. De opnames van deze plaat zijn overigens gemaakt in het jaar 1968. De LP is uitgekomen in, in 72. Tenminste, het staat erop. Dus het zal wel. Uh, het complete songboek van de Millers. En ik ga u nog even vertellen wie er onder andere ook uh, meespeelde bij dit katerliedje... Um, Behalve de, de vaste basis natuurlijk. Zang Senidee, dat had u gehoord. De solo was van Herman Schonderwald. Verder de vibrafooncrew van Nassau en de piano werd in dit nummer bespeeld door Paul Ruis um, Ontzettend leuk. Uh, ontzettend leuke plaat van um, de Willers. uit de periode van hun comeback. Die begon in 1968. En daarvoor bestonden ze eigenlijk 21 jaar, namelijk tussen 1940 en 1961. En zo doen. Dus leuk. Gaat u nog meer van horen, vandaag. Nu besluiten we. De, ik denk dat we dit uur gaan besluiten, denk ik, denk ik, met Elvis. Nee, denk ik niet. Nee, denk ik niet. Nou, in ieder Ligt geval hoe lang je praat. Ja, dat is waar. Dat is waar. Elvis Presley met een uh, prachtige ballad die we allemaal kennen natuurlijk. Met begeleiding van de Jordanaires. Zijn vaste uh, mannengroepje. Uh, met z'n drieën waren ze Die stonden, Die staan bijna op alle oude platen van Elvis. Doen ze de background vocals. De Jordanaires. Prachtig, uh, prachtig trio. Um, we gaan draaien. Are you lonesome tonight? Uit welk jaar is het nummer? Uh, Al sla je me hartstikke dood. In 1960. Oké. Okay. Maar wat wel leuk is... Ja. Are You Lonesome Tonight... Is, uh, Roy Turk die heeft de, de, de teksten gemaakt. Ja. En de muziek Lou Handman. Ja. Maar in 1926... Ja. Heeft Lou Handman dan samen met zijn zus Edith een keertje opgenomen. Oh. Voor het Janet Label. Ja, ja. Misschien leuk om te weten. Ja, 1926. Ja. God, hadden ze toen al platen. <laughs> ja, blijkbaar. Ja. ja, dat is waar. Toen hadden ze al platen. Niet te geloven. Mooi, hè? Ja.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 Tonight. Gevoelig hoor. Ik kan me nog herinneren dat ik toen... Uh, mijn vader nog eens zei, die was een vervent tegenstander van Elvis. <lacht> die hield er helemaal, van. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mijn moeder, dat kan me nog wel eens oh, hij begint nou nog een beetje fatsoenlijk te klinken. <lacht> dat had hij niet gehoord, dat, dat hij het geschreeuw achterwege had gelaten. Nou ja, oké. Okay. Uit 1960 dus. Are you lonesome tonight? En het nummer stamt oorspronkelijk uit 1926. Daar zijn we net ook weer achter gekomen. Wat leuk allemaal. Jaap Fischer, tot het uh, nieuws gaan we het hebben over het vierse. Uh, Gad, dit is Jaap Toch? Toch? Zeeland, recreatie, land. Het kleinste dorp, de grootste stad. Zij hebben allemaal wel wat een kano kaano. Echo putt een oude man, een oude hut. En aan het strand verdomd veel zand. Zeeland, recreatie, land.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 is dicht, de haven ligt voor jou, voor jouker. Als alle havens ondergaan, gaten joko, voor jouker, voor jouker. fritz en Wilhelm, komen nu wel snel, want we're free.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 Het belft heel diep, en zij doen wat heb ik nu aan die dingen zonder gat. Om bekort te gaan, dames en heren, dit werd het gat van Vier: vier re stad een toren met een kabelbaan, een frietkraam met een vlag eraan. De havenkroeg wordt uitgebreid, er komt een tweede havenmeid, Bremen. De vissers op het wandelpad, zij krabben stug hun vierse Ach nee, het gat is...